De Amerikaanse acteur Jack Klugman is overleden. Klugman speelde in de jaren 70 en 80... in de tv-series The Odd Couple en Quincy ME. En had in 1957 een rol in de film Twelve Angry Men. De serie The Odd Couple liep van 1970 tot en met 1975... maar werd in de herhaling pas een groot succes. Klugman kreeg voor zijn rol in die serie twee Emmy Awards. Jack Klugman overleed in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij was 90 jaar. De negende editie van de actie Serious Request van 3FM... heeft opnieuw een recordopbrengst opgeleverd. De dj's Giel Beelen, Michiel Veenstra en Gerard Ekdom... haalden in zes dagen een bedrag van ruim 12,2 miljoen euro op. Vorig jaar was de opbrengst 8,6 miljoen. De actie stond dit jaar in het teken van babysterfte. Volgend jaar staat het Glazen Huis in Leeuwarden.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 Goedemiddag, oh, goedemiddag, goeiemorgen. Het is 25 december. Kersttoespraken uitgesproken, nog niet uitgesproken. Ze beheersen het nieuws op deze eerste kerstdag. Het Glazen Huis trilt nog na van dat enorme bedrag dat er is opgehaald. En het wordt tijd om Haarlem aan te doen in het monopoliespel. Moeilijk te achterhalen was het niet, volgens Anne-Jan Roeleveld... die de kersttoespraak van koningin Beatrix gisteren ontdekte... op de website van het Koninklijk Huis. Dat was eigenlijk heel makkelijk. Het verbaast hem zelf hoe simpel het ging.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 Ik was helemaal niet heel specifiek naar nou, Schoek. Ik, was, ja, ik dacht van, nou, ik ga het even proberen. Het zal toch niet waar zijn. Maar ja, het bleek toch waar helaas. Ja. Zachtjes hoorde u Menno Reemeyer op de achtergrond al een beetje lachen... om het verhaal van Anne-Jan Roeleveld. Reemeyer verwacht dat de koningin er niet de humor van in kan zien. Ik durf niet vaak te zeggen uh, wat de koningin uh, denkt. Maar in dit geval durf ik toch wel te stellen. dat hij standvoetend uh, ergens uh, door een woning is, uh, is gelopen. Ik denk ook dat er een ambtenaar ergens in het land. een hele vervelende kerst heeft. Uh, en misschien wel meer ambtenaren uh, natuurlijk. Internetjournalist Brenno de Winter. heeft tips voor de Rijksvoorlichtingsdienst. de RVD. om lekken in de toekomst te voorkomen. Gewoonlijk is bij dit soort websites. en als je zoiets online gaat zetten. dat je als je dit al klaarzet, dat het helemaal nog niet benaderbaar is. En dat is helemaal niet ingewikkeld, dat is standaard functionaliteit. En voor dingen die zo gevoelig zijn, had dat gewoon een van de vele eisen moeten zijn. En wat je als tweede had kunnen doen, je zou zelfs uh, het, het kunnen afvangen... dus dat je, als je op het moment dat je het intikt, als dat te vroeg is, dat het gewoon niet werkt. Afvangen, dus. Maar dat is niet gebeurd. En dus weten we nu al dat de koningin onder meer in haar kersttoespraak zegt... dat Europa ons vrede heeft gebracht.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 De kersttoespraak, de hele kersttoespraak van koningin Beatrix is vanmiddag te beluisteren hier op Radio 1. En als u de beelden erbij wilt zien, dan moet u naar Nederland 1 en Nederland 2. En uiteraard is koningin Beatrix niet het enige staatshoofd met een kersttoespraak. De gelukwensen en de overdenkingen komen uit de hele wereld. Laten we eens beginnen met een kijkje helemaal aan de andere kant van de aardbol Down Under. Een nostalgische premier Gillard van Australië blijft dicht bij huis en heeft het over de rol van de vrouw die erg veranderd is in de loop der jaren. En dat merk je vooral met kerstmis. De dagen dat moeder maanden in de keuken stond voor kerstmis zijn al lang verleden tijd, zegt Gillard. When I was a child, the run into Christmas always started with mum baking the Christmas pudding and cake. Even though my mum worked part-time, she always found the time and was rightly proud of the results. Today Getting ready for Christmas is different. For most, the days of mum being able to spend months at home preparing for Christmas are long gone. En er is nog een persoonlijke, wat verdrietiger noot. For some, the joy of Christmas is marked by sadness. For me, this will be the first Christmas without my father, and I will be thinking of him and of my fellow Australians who will be without a loved one for the first time this year. De Israëlische premier Netanyahu, die een korte maar hevige oorlog voerde met Hamas vorige maand, zegt desalniettemin trots te zijn op de tolerantie in zijn land. Israël is trots van zijn record van religieuze tolerantie en pluralisme. En we zullen blijven beschermen plaatsen van christelijke worship throughout ons land. We zullen geen acten van of discriminatie tegen een plaats van worship tolereren. Dit is niet onze manier. We zullen nooit Andermans heiligdommen en gebedsplaatsen vernietigen, zegt Netanjahu. Zo zijn we niet. En hij sluit zijn toespraak af met een reclameboodschap. Come see our ancient land with your own eyes. Visit Nazareth and Bethlehem. Wade into the Jordan River. Stand on the shores of the Sea of Galilee. And next year, come visit our eternal capital, Jerusalem. Happy holidays to all of you. Dichter bij huis heeft een sobere en misschien ook wel sombere koning Albert het over de crisis. Hij spreekt zijn expliciete steun uit voor al die mensen... die afgelopen jaren hun baan hebben verloren in België. Het zij bij Fort Genk, het zij bij de Waalse metaalindustrie of elders nog. Ik kan hun bitterheid en de verbijstering in hun gezin... Begrijpen. Maar we moeten in deze moeilijke tijden niet vervallen in populisme, waarschuwt de koning. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis. Ofwel zijn het de vreemdelingen, ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. De Britse koningin Elizabeth heeft reden om tevreden te zijn over 2012 en dat laat ze blijken. De Queen kijkt trots terug op de Olympische Spelen... en vooral de prestaties van de atleten. All those who saw the achievement and courage at the Olympic and Paralympic Games... were further inspired by the skill, dedication, training and teamwork of our athletes. In pursuing their own sporting goals, they gave the rest of us the opportunity... to share something of the excitement and drama. En de Hongaarse premier Orbán tot slot had een heus cadeautje voor de armlastige Hongaar tijdens de koude kerstdagen. De aangekondigde stroomafsluiting voor mensen die hun energierekening niet op tijd betaalden is van de baan. Tenminste tot 7 januari. De bijdrage was van onze buitenlandredactie vanuit uh, de kersttoespraken uit eigenlijk de hele wereld. Gaan we weer eventjes terug naar het begin van die bijdrage. Dat ging over Australië. Nou, in Australië wil de kerstman de kinderen in het hele land bezoeken. Dat betekent hard werken, want Australië is natuurlijk een gigantisch continent. En dagenlang is die kerstman, zo zegt het verhaal, onderweg om de extreem afgelegen outback cadeautjes af te leveren. Onze correspondent Robert Portier ging met Santa op pad. Ik ben onderweg naar de minst waarschijnlijke plek waar je de kerstman tegen kunt komen. De Nulleborwoestijn woestijn is leeg, ongelooflijk leeg. Het landschap is zo plat als een dubbeltje. En wat ik zie is rode aarde en een deken van kleine struikjes. Zo ver als ik kan kijken is niet één boom te zien. En de dichtstbijzijnde stad die is 800 kilometer hier vandaan. En midden in het niets zijn we gestopt. Het is 8 uur in de ochtend, het is ongeveer 30 graden. En de zon schijnt onbarhartig op ons neer. Niet dat het uitmaakt voor de ongeveer 50 kinderen die zich hier hebben verzameld. Dat zijn allemaal Aboriginal kinderen. Ze wonen in kleine gemeenschappen in de woestijn. En de meesten hebben honderden kilometers in de auto gezeten om de kerstman te ontmoeten. How are you looking forward to this? For looking forward to this. Nou, dit kindje is wat verlegen ook waarschijnlijk opgewonden dat hij de kerstman gaat zien. Zijn moeders vertellen dat ze de rit van vier uur dwars door de woestijn er dubbel en dwars voor over hebben. Want de kerstman, ach die komt niet zo snel in de outback, die zie je normaal alleen in de stad. Because they're so isolated and remote it's something for children, eh? Because they don't see anything wat je in de city. Maar al de promises we Terwijl zanger Brian McFadden de groep opwarmt... draait het natuurlijk allemaal om de man die nog in de trein zit. Inderdaad, de kerstman reist met de trein, de Indian Pacific. Die reist door het hele land, 4300 kilometer overbrugt hij... En die stopt alleen in de meest afgelegen plekken. Allemaal plekken waar de kerstman normaal niet kan komen. Niet waar, Nederlander Jos Engelaar, die op de trein werkt. Dat klopt, uh, het is erg uniek en het is een uh, erg leuke ervaring om voor die kinderen nog vader Christmas te zien. Want uh, die, hebben ze, die hebben ze nog nooit gezien. Je zit in het binnenland van Australië, duizenden kilometers weg van, van de bewoonde wereld. En daarom is het toch leuk om de vader Christmas te zien. En daar is de ster van de show, de kerstman. En kinderen die zijn in de hele wereld precies hetzelfde. Grote glanzende ogen. Kinderen die met de kerstman willen knuffelen... De kerstman gaat zitten in een stoffen rokersstoel. Nou, dat moet echt de enige stoel zijn in de hele wijde omgeving. Uh, je zou denken, dat is een simpel karweitje. Maar ik heb mij laten vertellen dat vorig jaar een slang onder die stoel was gekropen. Nou, dat loopt dit jaar goed af. Uh, naast hem staat een struik. Daar is een ster in gehangen en een zilverrood glanzende slinger. Om er een beetje een kerstsfeer aan te geven. En dan is het natuurlijk tijd voor de cadeautjes. Voetbal. En voetbal. wat else? Presents. Lali. Dit kleine jongetje kan er niet over uit. Dol blij is hij met zijn cadeaus. Een kleine leren voetbal, een kleurplaat, een zakje chips, nog wat andere kleine dingen. Hij is er even stil van. Allemaal! Allemaal! Binnen 30 minuten is het bezoek weer voorbij. De trein is onderweg naar de volgende bestemming. De kerstman die zweet als een otter in zijn pak. Hij drinkt na zo'n bezoekje in de zon... 4 liter water om weer bij te komen. Door het raam zien we nog net de Aboriginal kinderen... die enthousiast de kerstman uitzwaaien. Ze stappen snel weer in de auto. Ze moeten tenslotte nog 360 kilometer rijden... voor ze weer thuis zijn. Het zijn hele afstanden daar in Australië. De kerstman weet er alles van... En inmiddels onze correspondent Robert Portier ook. Wat gaan we zo dadelijk doen? Nou, veel Nederlanders gaan vandaag naar de kerk. En Mark Nessen doen ze dat ook. En onze verslaggever Joris van de Kerkhoff is erbij. Het NOS Radio 1-journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. Met vandaag een onverwachte meevaller. Er opeens een adviseur het spel binnenwandelt. En Louis ontdekt... Waar de straatnamen in het spel vandaan komen. Nou, Arnhem is uh, goed bezet, uh, Rick. Ja, nou, ik ga gauw weg. <laughs> en dat is dus drie. Bartel-Jorenstraat. En ja. die heb ik zelf. Zo is dat. En dat kost je dat helemaal niks. Meneer, weet u waar de Bartel-Jorenstraat is? Ja? Wijs met de weg. Oké, okay, nou, Bartel-Jorenstraat ga je hier twee keer recht. Je bent warm, zeg maar. Is het een mooie straat? Ja, dat is een hele lekker gezellige winkelstraat... waar je goed kunt wandelen en doordat er geen verkeer is. Succes. De Jorensstraat. Ja, ik stond er al bijna, had ik het door. Op een van de hoeken van de Grote Markt. En in die Jorensstraat, daar staat een meneer op me te wachten die een uur of drie vanuit Limburg met de trein onderweg is geweest... omdat dit zo'n bijzondere straat is. Inderdaad. Wat bent u nou aan het, zo, wat nou. Bent u nou aan het fotograferen? Is het straatnaambordje van de Bartoljorenstraat. Ja, dat is natuurlijk voor de documentatie. Is dat schitterend, zoiets. Kijk eens. Had u die nog niet? Nee, die had ik nog niet. Nee. Het is een beetje moeilijk te lezen, hè? Ja, ik moet eens dus even inzoomen, denk ik dan heb ik misschien, waarschijnlijk een betere foto. Dus, ja, zo moet ik hem er perfect op hebben. Rob van Linden, uit Stijn. In Limburg. U heeft gewoon een baan. Ik werk inderdaad bij DSM. Maar part-time? heeft u een hobby? Een hele grote hobby, dat kun je inderdaad wel zo stellen, want ik besteed er bijna meer tijd aan als mijn tijd bij DSM, zou ik bijna denken. Ik ben amateur spelhistoricus. Dus u weet alles van de geschiedenis van? Met name het Nederlandse gezelschapsspel. Ja, zo klinkt dat, december, in de Bartoljorenstraat. Heel gezellig. Ja. Wat is er zo bijzonder aan die Bartoljorenstraat? De Bartel-Jorenstraat is één van de straten die door de oorspronkelijke uitvinder van het Nederlandse monopoliespel uh, zijn gekozen om op het bocht te plaatsen. Juist omdat die uitvinder daar een filiaal had liggen. En dat was Perry, een soort warenhuis net als V&D en de ja. Bijenkorf. De directeur van Perry die moest op een gegeven moment natuurlijk die straatnamen verzinnen. En daarvoor ging hij met zijn gezin aan de keukentafel zitten. En toen kwamen ze dus op het idee om de straten waar hun eigen filialen in lagen, om die maar gewoon op het bocht te zetten. Niet de meest creatieve zet, hè? Dat ligt toch aardig voor de hand, zou je zeggen? Eigenlijk wel. Schaamteloze reclame maken voor jezelf bovendien. Precies. Het is wel een prachtig straatje, hoor. Schitterend, die oude bootjes allemaal. Een heel klein straatje, hè? klein straatje. Je bent er in een minuut door. Ja. Wat vindt u er mooi aan? Want ik kan ook zeggen, ik zie HEMA, KPN, Maurits, Max, daar zijn ze weer. Ja, maar je moet eigenlijk één verdieping hoger kijken. Dan zie je hele mooie geveltjes, prachtige ornamentjes allemaal op die geveltjes. Maar goed, als u kijkt, iedereen die hier loopt, <laughs> ja. mensen zien het niet, hè? Ja, ja, zonde eigenlijk, ja. Ik weet dat het uh, oude Perry-pand, dat ligt op nummer 20. Ik heb eigenlijk niet opgelet toen we daar langskwamen. Dan moeten we nog een keer terug. 20, ja, 20. hè? Die moesten we zoeken, ja. Nou, daar gaan we dan. 23 zit rechts, dus we ja. moeten links kijken. Links kijken, ja. Hier staat geen nummer op. Ja, nou, wordt het moeilijk, hè? Ja, hier staat ook al geen nummer op. Kijk eens daar. Ja, nummer 18. Met brievenbussen. Zeven brievenbussen op het verkeerde adres, nummer 18. Dat moet nummer 20 KPN zijn. Dat kan niet anders. Bent u daar blij mee? Eigenlijk niet. Want hier zou wel niemand meer weten dat er ooit Perry heeft gezeten in dit pand. Ik denk toch dat we het even moeten gaan vragen. Lijkt me ook. Ja, en dan moeten we nog een volgnummer trekken ook. Nummer 49. Het is maar een simpel pandje eigenlijk, hè? Een gevel van niks. De rest van de panden die er omheen staan zijn allemaal veel mooier. Meneer, is dit nummer 20? Dit is nummer 20. Weet u iets van de historie van dit pand? Helemaal niets. Daar waren we wel bang voor, hè? Dat is erg jammer, ja. Dit is een historisch pand. Nee, dat wist ik niet. Als iemand het weet, dan is het Anneke. Hoi, ik ben Anneke Ulsman. Louis Dekker van de NOS. Ja, u staat op een bijzondere plek. Dat ja, heeft he? u helemaal niet door misschien, maar... Oké, okay, nee, ik weet niet wat u bedoelt. Kijk, mevrouw, dit is een foldertje uit 1925 van Leuk. Perry Co. En Perry Co. was de uitvinder van Monopoly in Nederland. Echt? Dit was het pand waar een ja. Perry-magazijn lag. Ja, maar op Monopoly staat wel Bart de staat, maar niet 20. Leuk, hè? Weet u wat ik nou nog het allerleukst vind? Ja. Hoe oud is dit? 1925. Een document uit 1925, Barteljorenstra 20. Er staat een telefoonnummer. Echt niet te geloven, hè? 10891. Toen hadden we nog vijf getalletjes. Ja, nou, toen was ik nog niet geboren. <laughs> en maar hadden we toen eigenlijk al de telefoon? In 1915 Echt? hadden we hem al. Maar toen was het nummer nog 891. En dat valt me nou van u tegen, ja, he, mevrouw is... KPN. <laughs> valt u toch even door de mand, hè, met die paratenkennis? Ja, precies. Heerlijk, hè? Ja, ja, ja. Goed, zo klinkt de bartel jorisstraat dus. En ik gooi 7. En dan komen we uit op 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu de. En dat is van de bank. En graag van jouw bed 3000 euro. Het is je gewend. Oké, okay, dan. Ik gooi vier. 1, 2. Station West ben ik op terechtgekomen. Welke wees? Rotterdam West, Amsterdam West. Ik uh, weet het niet, staat er niet bij. Ja, dat, dat vond ik altijd ook uh, lastig. En ik gooi 6. En dan kom ik op. Waar kom ik op? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, onkans. Een kans. Een kans. Ja, bed. Opgebracht wegens dronkenschap. 2000 euro boete. Het spijt me. Misschien ja. de feestvreugde van die donnes salade. <laughs> ik vrees het. Ah, <laughs> ik, ik ja. drink. Het, het. Het is nog niet eens de uh, eerste kerstdag uh, dat ik aan de maaltijd zit. En nou, opgebracht wegens dronkenschap. Hoeveel 2000 euro? 2000 euro. Nou, vooruit. Het is vooruit geboete trouwens. Mag ook wel. Het zijn hele andere geluiden die er opeens klinken. Ik kom uit Mark Nessen. Daar is de hele ochtend al Joris van de Kerkhof. De Protestantse Kerk het Sluis tegenover nummer 24. Die kerk die in 1955 gebouwd is. Tegenover het plein, waarbij feesterij en eterij het hart van Mark Nessen, Voor vandaag nog tafels te reserveren zijn. Morgen is uh, het buffet-restaurant helemaal vol. Vanaf een uur of zeven vanochtend is de kerk hier bevolkt. Er werd eerst ontbeten, gebeden, ontbeten en naar buiten om de mensen wakker te zingen. En nu zitten er veel mensen binnen. Goedemorgen, meneer. Hallo. Goedemorgen. U loopt langs de kerk. Ja. Ja, er zijn heel veel mensen die niet naar de kerk gaan. Ik hoorde er wel een twee keer om negen uur en half tien. En het is nu twintig voor... Tien, uur. Ja. Ja, ik. Ah, oké. Okay. Dus u wacht gewoon op de volgende dienst? Ja, die komt volgens van vier. Dan komt je een vriendin, die eerste. En dan maar ik, ik denk dat ik en u zo Ja, en verder zijn er niet veel meer mensen nodig. Dan rijden twee mensen met een auto. Dan ga ik alvast weer naar, uh, naar binnen. Is dat voor de krant? Dat is niet voor de krant. Dat is een microfoon. Dat is voor de radio. Dag, meneer. Prettige kerst. Um, nou, wat zal het zijn? 150 mensen die, uh, die ook uh, naar binnen zijn gegaan... Uh, hier de kerk in deur sluiten, alsjeblieft. Uh, kinderen die uh, in de dienst bezig zijn. Kinderen die ook al eerder uh, tekeningen hebben gemaakt. Een groot rood hart, wat hier hangt. En er is één iemand buiten... De kerk nog aan het wachten. Hallo. Wat bent u op aan het wachten? Moet u niet naar binnen? Zometeen ga ik naar binnen. Ik heb zometeen een taak. Dus ik sta op wacht. Tot en wat ik... is uw taak dan? Ik ben reisleidster in het afsluitend project van Advent. En waar gaat u naartoe op reis? Uh, ik heb gehoord dat er een heel groot licht is in deze wereld. Dus dat uh, ga ik onderzoeken zometeen in de kerk. Ga ik even naar binnen, want er wordt gespeeld... Buiten staat ook de ouderling. Alles onder controle? Volgens mij wel. Ja. Het gaat toch schitterend? hele groep mensen en uh, gewoon uh, de saamhorigheid die er uh, uitspreekt. Ik vind het schitterend. De tocht is voorbij. De muziek buiten is voorbij. Tochters zijn schoenen aan het verwisselen. Ja, ja. Je moet de nog even die, die, moet, die moet nog even uh, een beetje netjes. Aangezien uh, alles heb ik misschien wel een stropdats voor. Niet, of soms ook wel niet. Maar aangezien ik uh, ouderling van dienst ben, uh, dan doen we toch wel een stropdas voor. Dus. En u bent zo blij als het die klinkt en het eruit ziet? Jazeker, ja. Zeker. ja. <laughs> ondanks het vroege uur en ondanks uh, ja, toch uh, een beetje in het ruilige reden. Maar uh, gewoon uh, een fantastische morgen zo, uh, eerste kerstmorgen. Is je bent altijd zo blij. Ja hoor, ja. ja. <laughs> ja. En moeten jullie nou van hem mee naar die kerk, of uh, is dat een hele flauwe vraag? Nee hoor, we gaan gewoon samen. Ja, we moeten niet. Nee. Ze, hebben, ze hebben nooit gehoeven hoor. Nee. Ze hebben nooit gehoeven. We vonden het altijd wel heel leuk natuurlijk als ze meegingen. En uh, ja, soms uh, stimuleer je een heel klein beetje. Maar uh, nee, we hebben, ik, ik heb als kind ook nooit gehoeven naar de kerk. Mijn ouders vonden het ook wel, uh, wel heel plezierig als ik meeging. Maar niet in de zin dat, uh, dat ik moest. Nee. Nou gaat u naar binnen. Met een paraplu heeft ze, en het gaat over het licht, dan wordt ze door de predikanten naar voren geroepen. Met een paraplu, een gele paraplu, loopt ze door de baanderijen, de gaanderijen van de, de kerk hier in de Nessen. En daar komt dan de naar voren een dienst van woord en gebed. Maar er is ook heel veel gezongen vandaag. Dat zingen begon vanochtend al heel erg vroeg. Bijvoorbeeld door de straten van Nessen. Deze instrumenten waren ook in de kerk zelf te horen. Maar dit klonk dus, nou wat zal het geweest zijn, half acht, werden de mensen hiermee gewekt. En ze speelden. Ook vandaag nog verder in Marknesse. Ondertussen wordt er druk gereageerd op ons monopoliespel. Zo laat Hans Hoksbergen ons weten. Ja jongens, dat is allemaal wel goed en wel die Bartel-Jorenstraat. Maar eigenlijk komt de Bartel-Jorenstraat van Battle of Batto. En dat is weer zoon van Joris. Nou, Joris van de Kerkhof hoorde u net. Hoe mooi kan het zijn op zo'n eerste kerstdag? Het centrum van Enschede werd de afgelopen week bezet... door de dj's van 3FM.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 Zijn we er klaar voor? Ja! Tel met mij mee. Eén, twee, drie! Wat? Het totaalbedrag van de Serious Request 2012 is 12.251.667 euro!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 En de laatste die u hoorde: disjocky Gilbelen van 3FM. Een van die drie disjockeys die zich opsloten in het glazen huis. Gaan wij niet doen, Sven. Goedemorgen. Goedemorgen, Bert. En uh, ja, bij jullie zeggen ze bij de Caro zalig kerstfeesten. Zo is dat, ook aan jullie allemaal. Okay. Wat ga je doen vandaag? Ik ga een uur praten deze dagen met gasten uit het nieuws. Uh, vandaag uh, de eerste, en dat is Hans van Balen, Europarlementariër. Hij liep uh, het departement van Defensie mis. Uh, maar is wel het boegbeeld van de liberalen natuurlijk in Europa. En in ja. Europa in crisis. In een uh, Europa dat zwaar onder vuur ligt. Uh, en in een uh, partij die ook het allemaal niet zo goed meer doet in de peilingen. Dus uh, reden genoeg om een uur uh, met deze... Uh, Europarlementariër te praten. En mensen konden reageren. Heb je al veel ja, vragen binnen? Ik heb een aantal vragen binnen. Ja, uh, dus um, uh, Twitter vooral mee via hashtag GMNL Radio of via hashtag S Kokkelman. kunt u uw vraag kwijt. Zometeen dus. Een uur, Hans van Balen. Eerst nu het nieuws. Jeroen Tjepkema. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Indiaanse hoofdstad New Delhi is een politieman overleden... die gewond was geraakt bij de protesten na een geweldige groepsverkrachting op 16 december. Afgelopen weekend raakten bij de protesten meer dan 100 mensen gewond... onder wie 60 politiemensen. Het slachtoffer van de verkrachting is een 23-jarige vrouw. China wil internetgebruikers verplichten om hun echte naam te registreren bij internetproviders. Staatsmedia melden dat een wetsvoorstel in de maak is... waarin staat dat mensen hun identiteitskaart moeten laten zien... als ze een telefoonlijn of mobiel internet aanvragen...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 Jack Kloepman overleed in een ziekenhuis in Los Angeles. Hij was 90 jaar. Dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Goedemorgen, zalig kerstfeest allemaal. En tussen kerst en oud en nieuw hoort u een speciale uitzending... van Goedemorgen Nederland hier op Radio 1. Met bijzondere gasten blikken we deze dagen terug op 2012. Vandaag is onze gast, Europarlementariër Hans van Balen... over de crisis, over Europa en over de VVD. Hebt u vragen voor hem of wilt u reageren? Dan kunt u ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio of hashtag S Kokkelman. U kunt reacties ook kwijt via de mail goedemorgennederland.nl... Het is drie minuten over half tien. Dit is Cairo, Goedemorgen Nederland. Hans van Balen, goedemorgen. Goedemorgen. Niet in Brussel, in Friesland, in Dokkum, bij uw schoonfamilie. Hoe, hoe brengt u Dat de klopt. kerstdagen door eigenlijk? Nou, uh, gisteren en vandaag bij uh, mijn schoonouders in Dokkum. En uh, morgen bij uh, mijn zuster met mijn uh, 93-jarige vader. Uh, dus echt een familiekerst. Is het hele gezin al wakker eigenlijk? Um, mijn zoon Robert die, uh, die slaapt nog, die is gisteren uh, naar de kinderkerstmis geweest in Dokkum. Dat was uh, heel leuk en dat vond hij echt prachtig. Er uh, was hij onder indruk van, dus uh, hij ligt nog lekker te slapen en de rest uh, zit uh, aan het ontbijt. Juist, dus de Europarlementariër moet weer in zijn eentje ontbijten op kerstmis. <laughs> uh, nou, ik heb één boterham gehad, de volgende gaat met de familie. Juist. Goed. Is het is een uitgebreid en Wat gaat u eten vanavond eigenlijk? En kookt u ook? Want dat zijn natuurlijk de vragen... die ons allemaal bezighouden vandaag de dag. Het is, uh, de hele familie Siebesma is hier dan. dus uh, Dat betekent dat iedereen neemt wat mee. Ja. Mijn vrouw en ik uh, zijn met voorgerechten bezig geweest. De andere hoofdgerechten toetjes, de hele... Dus dat is een gemeenschappelijke uh, opdracht. En uw specialiteit is... Mijn specialiteit is eigenlijk het hoofdgerecht en dan wild. Uh, dat, uh, dat maak ik graag klaar. Met chocolate, met zuurkool. Daar bent u een verwend voor, uh, Dat is happen. Straatsburgs eten. Ja. Dus dat uh, vind ik heerlijk. Maar ik eet dat te vaak in Straatsburg. Dus uh, nu niet. Goed. Hoe kijkt u terug op 2012 eigenlijk? Want het was nogal een roerig jaar voor alles en voor iedereen. De... Nou ja, je moet eerst kijken persoonlijk. Hè. Dat is, vind ik altijd het belangrijkste. Het gaat bij mijn zoon goed. Uh, dus dat is, dat is de basis, met mijn vrouw gaat het goed. En uh, als je dan kijkt politiek, ja, uh, heel apart jaar. Want de VVD haalde 41 zetels in september. Ja. Prachtige uitslag, uh, hoger dan ooit. In de peilingen zijn nog wel weleens... ongeveer de helft van over, hè? Uh, dat, in de peilingen is dat absoluut geval, het geval. En na die prachtige overwinning is er zo'n zo soort speedformatie uh, geweest. Een hele snelle formatie. En daarna uh, ging het toch uh, slecht. Slechter. Hoe komt dat? Uh, dus dat is heel, Ja, dat ligt eraan. En dat is een eigen analyse. Uh, dus uh, of die nou helemaal klopt, weet ik niet. Maar ik denk dat het veel te snel gegaan is. Uh, mensen hebben op Dirk Samson en de Partij van de Arbeid gestemd. om niet Mark Rutte en de VVD te krijgen. of andersom. En dan gaan die twee, omdat er geen enkel ander alternatief was, uh, praten. Ja. Het gaat heel snel. Uh, er komt al heel snel uh, een ministersploeg. Uh, de plannen worden openbaar. En daar staan allerlei dingen in die ook voor de achterban van de VVD, maar ook voor de Partij van de Arbeid, geen goed nieuws zijn. Ja. En dan zie je dat mensen. Ja, die zijn helemaal niet meegegaan in dat hele proces. Dus die zijn enorm geschrokken. En ja. dat is de belangrijkste reden. Een communicatiefout of is het gewoon allemaal te snel gegaan? Uh, dit is niet alleen een communicatiefout. Dat is het te gemakkelijk om te zeggen. He, want dat is onder motto, we leggen het u nog één keer uit. Nee, uh, de inkomensafhankelijke zorgpremie. Ja. Dus dat je in feite je inkomen bepaalt hoeveel je voor je zorgpremie betaalt. Dat was een grote missen. Uh, VVD's houden daar niet van. Wij zeggen, als je wilt ingrijpen in de lonen, dan doe je dat via de belastingen. En wij zijn niet de partij van nivelleren. Ja. Uh, maar als het moet, dan moet het zo. En niet via zorgpremies. Uh, dus dat was... Echt een, een grote fout. De minister, die van Volksgezondheid de minister van Volksgezondheid, ook van uw partij, Edith Schippers... is helemaal niet betrokken bij dat proces. Terwijl het een heel ingewikkeld dossier is... waar je echt verstand van zaken moet hebben. Een van de informateurs aan tafel had er alle verstand van zaken van. Dat was namelijk Wouter Bos met zijn kwartetkaarten. Mm -hmm. Waarom is mevrouw Schippers niet benaderd en geconsulteerd? Weet u dat inmiddels? Nou, kijk, het is zo dat... Wat ik begrepen heb, is dat ze alleen algemeen op de hoogte was. En uh, dat is dan ook, uh, als ze niet aan detail op de hoogte is geweest... dat vind ik dan ook onverstandig. Want zij was degene die precies wist hoe het zat. Ja. Maar los daarvan, het idee dat je uh, bepaalde verstrekkingen inkomensafhankelijk maakt, dat zou ook gelden voor het openbaar vervoer. Dat je dan zegt, iemand die meer geld verdient... moet meer voor zijn buskaart betalen dan een ander. Ja. Uh, daar houden wij niet van. Nee, met andere woorden, een inschattingsfout. Uh, van dat wie absoluut. eigenlijk? Uh, van de onderhandelaars, uh, van de uh, informateurs. Uh, en Mark Rutte heeft daar ook zijn verantwoordelijkheid voor genomen. Hij okay. heeft zijn excuses aangeboden, heeft gezegd dat het zo niet moest. Hebt u nog contact gehad met de premier in die dagen? Ja, maar niet over zorgpremies, uh, maar vooral over zaken rond Europa, buitenlandse zaken, defensie, handel, dat soort zaken. Hebt u ook een gesprek met hem gevoerd omdat u een van de kandidaten was voor het departement van defensie? Uh, ik heb een gesprek met hem gevoerd uh, waarin hij uh, tegen mij zei... dat hij zijn ploeg rond had en dat ik daar niet in zat. En waarom zat u daar niet in? Ja, kijk, uh, een formatie betekent mannen en vrouwen... verschillende leeftijden, verschillende ervaringen. Uh, dus je moet als formateur, hè, dat was premier Rutte, die was formateur... moet je de vrije hand hebben en ik vind dat recht had hij... En dan hoeft hij niet aan iedereen te verklaren... waarom uh, die of uh, een ander daar niet ingekomen is. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Ja, u weet veel en... van Defensie. U bent <coughs> reservekolonel. U bent onderscheiden ook, omdat u in Bosnië bent geweest. Hè? Als uh, militair. U kent uh, het departement goed, u kent het dossier goed. Is de huidige minister ja. van Defensie een betere minister dan u? <coughs> nou, de huidige minister van Defensie, Janine Hennis Plasgaard... oud-collega van mij in het Europees Parlement is een fantastische persoon, is een fantastische politicus. Is ze beter dan dus dan ze gaat het goed doen. Dat kan ik toch niet zeggen, dat weet ze zelf ook niet, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze Defensie heel goed gaat doen... want ze houdt van de militairen, ze houdt van het bedrijf. En ik heb daar alle vrede mee, zij gaat dat goed doen. En ik ga er ook, desgevraagd, daar ook bij steunen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... met de Partij van de Arbeid op Buitenlandse Zaken... en met de Partij van de Arbeid op Ontwikkelingssamenwerking... waar ook nog een deel van het geld zit dat misschien naar Defensie kan worden overgeheveld... bij speciale missies, moet je een havik op Defensie hebben... om die, om die socialisten een beetje in uh, de tank te houden. Nou, kijk, Bent u het daarmee eens? Uh, nee, want uh, Frans Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken... die ik overigens uit de Kamer heel goed ken... Uh, is iemand waar goed mee te werken valt. Uh, dus ik denk dat Janine Hennis en Van Timmermans en Liliane Ploemen, die zit op hulp en handel, ja. zeg maar... Uh, dat die dat uh, heel behoorlijk gaan doen. Behoorlijk in de zin dat ze elkaar wat gunnen. Ja. Uh, dat ze juist niet vechten. Want het zou heel slecht zijn als uh, de minister van Defensie ja. alles moest bevechten. Ik ja. ga ervan uit dat Frans Timmermans ook alles doet... en Liliane Ploemen om Defensie uh, te steunen. Ja. En Defensie ook te gebruiken, in te zetten. Maar goed, uh, u baalde er toch wel van dat u het niet werd? Of, of niet? Nou, kijk, uh, het is zo dat ik had het graag gedaan. Uh, Laten er er geen een politiek komen. Ja, ik baalde nee, ervan. Nee. Oh. <laughs> nou, noem het dan. Nou, nee, het is niet zo. Toen ik hoorde dat Janine Hennis het werd, uh, was voor mij uh, het uh, zeker dus, uh, oké. Okay. Uh, dus ik baalde er niet van dat ik met de deur heb geslagen. Ik had het graag gedaan, maar ik ben blij dat zij beschikbaar is geweest. Nou goed, ik wil ook haar niet eh, desavoueren. Daar gaat het niet om. Het gaat mij nu om u. Want u bent natuurlijk vanuit de Tweede Kamer naar Europa gegaan. Uh, toch met in, de, in het achterhoofd... Althans, dat denkt wel zo'n ongeveer alles en iedereen die het uh, gebeuren op het Binnenhof een beetje volgt. Om daar nou weer eens een keer van uit ballingschap terug te keren om minister nou, te worden. Ja, maar kijk, dat betekent als je... Ik ben aan nog in mijn periode uh, vanaf 2009. Hè, dat is, ik ben toen gekozen, ik, dat is ja. de eerste periode. Ja. Dus uh, als je eerder weggaat, moeten er een hele dwingende reden zijn om dat te doen. Ja. Hè, want het is vijf jaar, dus 2014 ja. uh, loopt die periode af. En Bent u dan trouwens gezet... weer beschikbaar, nu we het er toch over hebben? Als de VVD een beroep op mij zou doen om de lijst te trekken, daar hebben we het dan over, ben ik heel bereid daar heel serieus op in te gaan. Dus zeg maar, ik ben beschikbaar. Juist, dus u wilt gewoon in Europa blijven dan? Ja, want ik ben niet alleen in Europa, ik ben ook in Nederland actief en ik heb altijd gezegd, de samenwerking nationaal, dus bijvoorbeeld Tweede Kamer, Nederlandse regering, Europese, eh, Europese parlement, Europese commissie, is vitaal. Ja. En daar draag ik graag aan bij, dus ik ben niet in ballingschap. Uh, ik zal wel een keer weer terugkomen, en meneer, dat weet ik zelf ook nog niet. Als wat komt u dan terug? Dat kan van alles zijn, dat kan als Tweede Kamerlid zijn, ik heb dat met veel plezier gedaan. Het kan zijn dat ik, uh, ik kom uit het bedrijfsleven dat ik dat zou doen, maar voorlopig uh, ben ik beschikbaar voor de politiek en dat blijf ik. Ja, u bent ook president van de Liberale Internationale, hè, dus dat helpt. Uh, dat is een mooie functie. Je kunt veel doen, met name in de derde wereld op het gebied van democratisering. En dan is het prettig, uh, vanuit het Europees Parlement... heb je nog meer mogelijkheden om daar een bij te dragen. Dus die combinatie is goed. Ja, nou ja, u zegt, u hebt nog meer mogelijkheden vanuit het Europees Parlement. Als we nou één ding hebben geleerd de afgelopen periode... is dat het Europees Parlement weliswaar iets aan invloed wint... maar nog niet de invloed heeft die het zou moeten hebben... voor een volwaardig... Uh, voor, voor een voorwaardige Europese democratie? Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Het Europese oh. parlement heeft heel veel invloed. Uh, uiteindelijk moet het Europese parlement akkoord gaan met de begroting... en kan dus wijzigingen afdwingen. Uh, nou, meer invloed kun je bijna niet hebben. Uh, dus het is niet een probleem van invloed, maar het is een... Het probleem van legitimiteit voelen mensen, burgers, kiezers zich vertegenwoordigd door het Europese parlement. En dan staat het parlement ver af van de burgers. Ik heb al afgelopen jaar, uh, of dit jaar en afgelopen jaar gezegd. Ik vind dat de begroting niet hoeft te stijgen. In tijden van crisis hoeft dat niet. Uh, het is al prachtig als je het gelijk houdt. Nou, dat hoeft niet. En de ziet... premier uh, en uw um, smaldeel binnen het kabinet wil het zelfs niet. Dat de begroting nee, maar ik heb dat steeds gesteund, want ik zeg, je kunt met hetzelfde geld, want Europa hoeft niet in te leveren. Ja. Het blijft gelijk. Mm -hmm. Het wordt alleen met inflatie gecorrigeerd, dus het, het blijft echt uh, heel gelijk. Ja. Kun je meer doen? Uh, doe minder aan landbouw, doe meer aan zaken rond energie en ICT-internet dan heb je uitstekende mogelijkheden om die Europese begroting goed in te zetten. En ik vind het dus onverstandig dat het Europese parlement steeds heeft aangedrongen op meer. Dat is niet nodig. Nee. Uh, dus ik zeg, de democratie in Europa is een samenspel van het Europese parlement en nationale parlementen. En daarom ben ik heel nauw betrokken bij de Tweede Kamer... En ook bij de politiek in Nederland. Want dat moet je als brug gebruiken voor Europese politiek. Vindt u ook dat de premier zijn poot moet stijf houden... als die over een maand ongeveer weer in Brussel is... bij weer zo'n top over de Europese begroting? Ik vind dat de premier absoluut een uh, duidelijk standpunt moet blijven vertolken. Dat heeft hij steeds gedaan. De miljardenbegroting, daar spreken we nu over. Hè. De begroting 2013 is vastgesteld, dat is klaar. Nu gaat het over uh, de zevenjaarse begroting die... Uh, die nu aan de orde is, en dan vind ik, die hoeft ook niet te stijgen. Het is al prachtig als de inflatie gecorrigeerd wordt. Ga meer met die begroting doen. Ik noem het minder landbouw, meer nieuwe economie. En ik vind dat Mark Rutte zich daar keihard voor moet maken. En dat doet hij ook met anderen. Met andere woorden, uh, hakken in het zand, kom tegen de krip als het nodig is. Ja, maar dat klinkt net of je niet bereid bent, uh, laten we zeggen, te onderhandelen. Onderhandelen is nou ja. geven en nemen, nee, maar, maar nee, de begroting nee. hoeft niet te stijgen. Maar nou ja, dan hoef je ook er ook niet over te onderhandelen, toch? Jawel, want uh, de discussie uh, is, de Britten willen minder. Ja. Hè? Dus die willen niet alleen de begroting gelijk houden, die willen absoluut veel minder. Uh, er zijn landen die willen meer, dat zijn vooral de ontvangers, landen die... Uh, baat hebben bij de subsidies. Ja. Uh, en er zijn landen zoals Nederland die zeggen... hou het gelijk. Dus uh, er valt veel te onderhandelen. Over dat geld gesproken, een luisteraar vraagt zich af... of u zich niet een burgemeester in oorlogstijd voelt... als lid van zo'n machteloze, inefficiënte... en geldverslindende instelling. Ik citeer. Ja, nou, burgemeester in oorlogstijd... gaat over de Tweede Wereldoorlog. Burgemeesters die aanbleven... Uh, omdat ze bang waren dat anders... door de Duitsers burgemeesters werden benoemd... Uh, dat is natuurlijk een idiote vergelijking. Uh, wat je hier te maken hebt, is welke rol kun je spelen. Ik voel mijn Nederlands volksvertegenwoordiger in het Europese parlement... let heel goed naar Nederlandse belangen, maar ook algemeen Europese belangen... en dan voel ik me geen burgemeester in de oorlogstijd, helemaal niet. Alleen je moet hard opboksen tegen degenen die zeggen meer, meer, meer. Ja, goed, het is heel veel gegaan over de crisis. Het is uh, natuurlijk het afgelopen jaar uh, veel gegaan over de toekomst ook van Europa... over het al dan niet redden van de Grieken... En ook over de opstelling van uw eigen partij daarbinnen. Wel of niet meer soevereiniteit afdragen aan Europa. Gaan we zo over praten. Houdt u van muziek eigenlijk ook? Uh, absoluut. Absoluut. Uh, waar houdt u van? Is, is ik hou dat, is, meestal van klassieke muziek. Dat ik, denk, is eigenlijk, ja, ik dacht aan die... André Rieu bij u, maar ik weet niet waarom. <laughs> oh, die, die, dat is ook prima. Ik denk meer aan, aan Brahms... En uh, Richard Strauss is dus niet Johan Strauss, dat is meer van André ja. Rieu. Ja. Maar uh, als u wat van André Rieu draait, prima. Ja, dat gaan we ook niet doen. <laughs> we zitten een beetje in de kerstfeer. Uh, Michael Boublet, mag het ook? Ja hoor, dat is prima. Let it snow. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful.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 Let it snow. All the way home, I'll be warm. All the way home, I'll be warm. The fire is slowly dying. And my dear, I'm still good As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. No. know Marco Bublé, let it snow. Deze eerste kerstdag praat ik met Hans van Baalen... VVD-Europarlementariër, lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Uh, meneer van Baalen, we gaan straks nog uitgebreid praten... over de dingen die we net hebben aangestipt. Uh, zoals Europa, de rol van Europa en uh, de eurocrisis. En misschien nog wel over de VVD. Eerst even naar uzelf. U bent zoon van de hè? Dat klopt. Mijn vader die, uh, deed de boekhouding... bij een uh, havenbedrijf in Rotterdam. Wat voor gezin was het? Het was een hecht gezin. Uh, mijn moeder die uh, heeft vaak gewerkt, uh, stopte met werken toen ze kinderen kreeg. Ik heb een zuster. Uh, wij woonden in Krimpen en IJssel, ligt onder de rook van Rotterdam. Ja. Uh, plezier gezin, uh, prettige jeugd, absoluut gelovig. Ja, uh, gelovig, niet te zwaar, maar wel gelovig. U bent uh, protestant, geloof ik, hè? Klopt. Gaat u dan ook naar de kerk toe? Um, weinig moet ik zeggen met hoogtijdagen zoals uh, gisteren Gisteravond zat u in de ja. kerk ja. En is dat omdat dus... dat moet, omdat dat een soort van culturele uiting is uit uw opvoeding Of is dat ook uit de overtuiging Uit overtuiging uh, Daarnaast is het ook natuurlijk prachtig uh, om kerst te vieren uh, in de kerk Dus uh, het is beide Het is beide Hebt u eigenlijk wat tijd voor uw gezin ook? Want u reist de halve wereld af. Ik zei al, u bent Europarlementariër, maar ook president van de Liberale Internationale. Uh, u komt nog wel eens in het nieuws omdat u plotseling een parlementsgebouw in Bangkok moet ontvluchten. <laughs> of omdat uh, de Nicaraguanen boos zijn op u omdat u een, ja. een staatsgreep aan het uitlokken bent. <laughs> ja, dus uh, genoeg te doen. Uh, betekent dat je heel erg goed moet plannen. He, geen haar op mijn hoofd die dan denkt, natuurlijk, om bij kerst weg te zijn. Of tussen kerst en oud en nieuw. Dan wil ik bij mijn gezin zijn. Ik probeer het altijd zo te plannen dat uh, in het weekend tenminste uh, ik op zondag thuis ben. Lukt niet altijd. Maar je moet uh, enorm je best doen. Mijn vrouw helpt daarbij door het ook goed te plannen. Ja. En, uh, ik heb echt de overtuiging dat uh, mijn zoon uh, niks tekort komt. Uh, U snijdt op zondag het vlees. Uh, ik snij inderdaad het vlees en dan weet hij wie er aan tafel zit. Maar het is waar uh, dat je uit moet kijken dat je gezin niet uh, de, de rekening betaalt uh, voor je werk. Het, ja. is, het is lastig, maar het lukt. Maar lastig blijft het. Goed, nou, dat is net als met Europa dus eigenlijk. Uh, ik zei al, u bent president van de Liberale Internationale... dus eigenlijk staat u dan uh, boven Guy Verhofstadt... die de leider is van de Europese uh, Liberale Fractie. Hij is bij uitstek iemand die zegt meer Europa. Hij is echt een federalist in hart en nieren. Hij zegt de enige manier om uit deze crisis te komen... is een Verenigde Staten van Europa met een Europese regering... een goed functionerend Europees parlement... en uh, minder soevereine lidstaten. Ja, dat ben ik niet met hem eens. Uh, het is zo dat om de euro te redden zijn er allemaal afspraken gemaakt... en de Europese Commissie gaat die afspraken controleren. Dat is één commissaris, met name commissaris Rein voor de euro. Uh, dat is dus al op Europees gebied... Uh, zorg je dat er echt zwaar invloed zit op de euro. Daar hebben we voor gekozen, ook als VVD. Ja. Uh, maar het betekent niet dat op allerlei andere gebieden... onderwijs, justitie en noem maar op... Uh, Europa dominant moet zijn... Dat is niet het geval, dat ja, lidstaten, niet lidstaten heel de, goed. Ook vanuit het kringen van het bedrijfsleven hoor je steeds vaker. Laten we nou een paar volgende stappen zetten. Want en bij het verdrag van Maastricht hebben we die euro nu eenmaal gekregen. Uh, en dat was eigenlijk al de eerste stap naar zo'n Verenigde Staten van Europa. Ja. Maar kijk, uh, ik heb veel respect voor het bedrijfsleven, ik kom er zelf vandaan. Ja. Maar Het, dus het is onzin ook om te, te cvd zeggen... Cvd, toch, hè? Ja, natuurlijk. Maar het is onzin om te zeggen uh, dat het hebben van één munt moet leiden tot een Europese superstaat, een soort Verenigde Staten van Europa. Nou, Anderen zeggen dat de huidige ellendig toont aan dat dat eigenlijk wel ja. had gemoeten... en dat, dat ja, allemaal het allemaal weer in de verkeerde volgorde is gegaan. Dat dat niet klopt. Uh, er zijn afspraken gemaakt, die zijn in een verdrag uh, neergelegd. Dat heet het stabiliteitspak voor de harde euro. En dat is niet nageleefd. Daar liggen de grote problemen. Een land als Griekenland heeft de cijfers vervalst. Dat heeft niks te maken met dat je één Europese president nodig zou hebben, ge, die gecontroleerd wordt door één Europees parlement nou, heeft te maken. Met meneer Van Eurostat, laten we zeggen, het Europese Bureau voor de Statistiek heeft daar ook nog wel een rol bij gespeeld. Dus het is niet alleen zo dat de Grieken helemaal ongestoord hun eigen gang hebben kunnen gaan. De Grieken hebben te veel ruimte gekregen, maar ze hebben ook gefraudeerd. En dat is van de voorzitter van de Centrale Bank... tot de minister van Financiën en noem maar op gegaan. Eh, dat is iets wat niemand verwachtte. Dat Griekenland eh, grote problemen heeft met zich aan regels te houden, wist iedereen. Dat het zover ging wist, wist eigenlijk niemand. En dan heeft dus Desland niemand de macht ik... om hard en snel in te ja, grijpen. Want die nee, Europese dan... regeringsleiders, die dus samen de baas zijn van Europa... in de Raad, hè, de raad van Ministers, het hoogste orgaan onder leiding van ja. Herman van Rompuy die zijn nu al twee jaar bezig om te proberen om deze ellende op te lossen. Ja. En het is nog altijd niet opgelost. De ja, Amerikanen is... worden er spuug en spuugzat van, zoals ja. u weet. Die zeggen, neem nou eens een keer een beslissing. En die beslissing wordt maar telkens niet genomen. Nee. De Amerikanen ja. hoeven niet spuug of spuugzat te zijn. Die, die zitten zijn met een wel. enorm begrotingstekort. Die zitten met een enorme nationale schuld. Die hebben enorme problemen met hun financiën. Maar de, ne, de economie een beter. De economie draait beter, uh, maar dat is niet uh, omdat Obama het beter doet. Dat is gewoon dat Amerikanen minder sociale zekerheid hebben... flexibeler zijn, een grote thuismarkt hebben uh, en ook veel exporteren. Nee, maar nu maakt u het iets te makkelijk. Want er zijn ook uh, de, de, de ratings, uh, rating agencies en de, de, de, de internationale financiële wereld... roept ook al twee jaar lang... Ga nou eens een keer wat sneller ingrijpen. Als u eerder, dames en heren, politici in Europa... eerder een knoop had doorgehakt, eerder schulden had afgeschreven... namelijk aan het begin van deze crisis... dan had het niet zover uit de hand hoeven hey, maar, lopen. En nou, nu noemt u iets anders dan een federaal Europa. Uh, nu noemt u bijvoorbeeld het afschrijven van schulden... Daar heb je geen Federaal Europa voor nodig. Daar heb je uiteindelijk overeenstemming voor nodig... tussen de lidstaten, want die zijn aan zet. Het gaat om hun begroting, het gaat om hun geld. Ja. Uh, dat had gekund... De, ook de Griekse schuld had kunnen worden overgenomen. Of dat nou verstandig was geweest, punt, uh, punt twee. Uh, maar je moet er niet van uitgaan dat een gekozen Europese president, die machtiger is dan Obama, die alle nationale premiers in feite aan de zijlijn werkt, een parlement uh, wat in feite ook de nationale parlementen buitenspel zet, dat is niet de oplossing. Nou, het gaat misschien dus ja, wel meer sneller. meer snelheid. Nee, meer snelheid is wel de oplossing. Maar dat kan gewoon aan die onderhandelingstafel geregeld worden. Maar Dat blijkt helemaal en, niet. Dat werkt wel, want je hebt op dit moment een, een noodfonds. Dat is er nu. Ja, daar zijn ze twee jaar over noodfonds. bezig geweest. Ja, ja, maar wat dachten nou... En het is volgens deskundigen nog altijd niet groot genoeg. Ja, maar die deskundigen zijn niet zo deskundig... want die hebben deze kiezers ook niet voorspeld. Nou, dus ik o, zeg gewoon. Wel, uh, nou, die, die wil ik dan wel zien. Uh, dat is misschien meneer Taratien geweest, oud-lid uh, van de Raad van Bestuur van de Bundesbank. Bijvoorbeeld. Dat is een van de weinigen. Nee, dat is bijvoorbeeld een van de weinigen die dat ja. inderdaad gezegd heeft. Ja. Voor de rest is het afspraken nakomen. Het grote ja. probleem in Europa is niet het afspraken maken, afspraken nakomen. Ja. En dat kan die hele Europese crisis oplossen. Goed, Daarover gaan we zo meteen uitgebreid uh, verder praten. Uh, ook over. Uh... U, uw eigen rol in Europa. U hebt net aangegeven dat u beschikbaar bent... voor een nieuwe periode in het Europese parlement en ook als lijsttrekker van de VVD. En we gaan het ook over uw eigen partij hebben nog allemaal in het vervolg van Goedemorgen Nederland. Neem even een boterhammetje tussendoor of wat u ook aan het eten bent daar in Friesland met z'n allen. Over een paar minuten zijn we bij u terug en ook bij u thuis, dames en heren. Dit is nu het nieuws met Jeroen Tjepkema. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.